Met het de Saoedische regering wijt het drama in Mina aan een gebrek aan discipline bij pelgrims. Als zij de aanwijzingen hadden gevolgd had deze ramp voorkomen kunnen worden... zei de minister van Gezondheid op de Saoedische televisie. Twee grote groepen bedevaartgangers kwamen samen op weg naar een ritueel. De minister zegt dat een aantal pelgrims zich niet hield aan de voorgeschreven verdeling van de groepen... en enkele aanwijzingen heeft veronachtzaamd. De slachtoffers hebben verschillende nationaliteiten... maar de autoriteiten in Saoedi-Arabië hebben nog niet gezien welke dat zijn. Minister Asscher wil meer aandacht voor de middenklasse... die volgens hem onder druk staat. In de Willem-Drees-lezing in Den Haag noemde de PvdA... de middenklasse de romp van een ideale samenleving. Asscher zei dat de economische crisis de middenklasse heel hard heeft geraakt... en dat ook heel veel mensen uit die groep hun baan zijn kwijtgeraakt. Volgens de vicepremier werden bij eerdere crisis... vooral lager opgeleide werkloos. Hij pleitte voor een evenwichtige verdeling van de inkomens. De wilde hengst van de vrije markteconomie... moet de goede kant op worden gestuurd.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 Het weer tot slot. Van west naar oost trekt een regengebied over het land. De meeste regen valt in het noordwesten. Dan wordt het langzaam maar zeker droog. Morgen overdag wisselend bevolkt. Lokaal valt er nog een bui. En het wordt dan opnieuw rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerheers is de zomer van ZFM met, met nu Alternative FM Your hand mine, we're crossing lines. we got no destination. the sun in our face and we don't need a plan Sheesh. Ik wel of ik in een logistiek centrum zit of zo. Want ik zie alleen maar rennende technici iedereen en weer lopen. Uh, maar dat heeft alles te maken met uh, de band die vanavond uh, gaat uh, spelen. moet ook uh, bijzeggen, ik kan niet zonder hoor. Uh, zonder Sander en zonder Marcus uh, vanavond. Want uh, die jongens uh, die, uh, die zijn bezig om uh, hier het een en ander te regelen voor de band van vanavond. Dat is Lisa en de Lumberjacks. En ze komen uit Haarlem. Ja. Uh, we hebben gewoon weer een, uh, een lokale band uh, bij ons uh, in de studio. Dat vinden we altijd wel uh, leuk. Als we dan ook een beetje uh, support je locals, hè, zeggen we dan altijd. Dus dat doen we dan ook. Uh, deze is uh, interregionaal en eigenlijk ook internationaal. Uh, Jeruzalem zij komt uit Amsterdam. En hij heeft zijn, uh, een uh, samenwerking aangegaan met Oliver Brown. En dat heette uh, North Sea. En dan niet uh, met de SEA, maar met de C. En dit nummer was Sweet Like Summer. Ik geloof dat hij ook zelfs in het, in het non-stop systeem van CFM terechtgekomen is. Uh, hoewel de, de zomer alweer een beetje aardig aan het eind is uh, aan het lopen. Hoewel, ook dat moet ik alweer tegen spreken. Want uh, de weersberichten zijn weer gunstig. Vanaf morgen wordt het weer redelijk weer. En dat schijnt dan tot na het weekend ook nog even door te gaan. Dus uh, mocht je nog plannen hebben... Het kan uh, best nog wel heel uh, erg leuk en mooi weer zijn. Voor buitenactiviteiten. Uh, er is een hoop gedoe geweest uh, rondom een uh, videoclip van uh, Sander van Munster. Uh, de, de niet uh, zo draait de molens, want die hebben we al een paar keer gedraaid. Maar hij heeft een uh, nieuwe online uh, gezet, Perfection. En uh, daar is er uh, nog wat, uh, wat op geweest. Ik, uh, ik had een, uh, een uh, statusmelding van hem gezien op Facebook. En daarin uh, beklaagde hij zich min of meer over het feit dat... Facebook een beetje moeilijk deed. Nou, uh, is Facebook uh, toevallig uh, vanavond zelf ook uh, een onderwerp van, uh, van storingen geweest. Dus ik denk, ja, dan had je maar niet zo uh, uh, hoog van de toren moeten blazen daar in Amerika. Uh, maar ze liggen nog uh, veel verder onder vuur. Maar dat voert te ver door om dat hier te gaan bespreken. Uiteindelijk is het uh, zo geweest dat, uh, uit, uh, dat, dat Sander met uh, No Ninja uh, en de, mij de videoclip cool laten staan was misschien een beetje een storm in het glas water. En een storm, dan komen we weer terug op het weer. En het weer wordt al zo rustig. Dus waarom uh, niet dit nummer draaien? Hier is Perfection van No Ninja Am I. I've always had a hard time Adjusting to codes and a rules That leans to the unwritten ones So do you wonder of oh, off now? Cause you're far too sophisticated Moves move my far Too romantic soul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 Don't let blue I Dat waren ze. Nou, als je op de achtergrond nog wat, uh, wat hoort, dan is dat de band die een beetje staat. Uh, staat uh, te, ja, min of meer een beetje te, te horen van wat ze allemaal aan het doen zijn. Eh, een beetje geluidstesten. Twee nummers achter elkaar, dat heb je net uh, kunnen horen. Dat ik ook nog een bak uh, koffie in mijn handen heb. Ga ik gewoon het programma verder presenteren. Kan altijd uh, zo leuk zijn. No Ninja IMA met perfection komt van een EP. En dat uh, is een EP Broken Dice. En Perfection is dus uh, nu het uh, nieuwe uh, gedeelte wat uh, Sander online heeft uh, gezet. En dan draaien we dat. Dus uh, Engelstalig. Uh, de afgelopen weken hebben we zo draait de molen uh, gedraaid. Maar nu uh, deze dus. Perfection dus. Uh, Lonely Blues van Linda Kreuzel hoor je daarachter. En Linda gaat uh, binnenkort ook uh, hier uh, komen bij uh, Alternative FM. En wel op 26 november. Dus uh, dan weet je ook in ieder geval dat hij Hierheen komt, Hierheen Alleen met een akoestische gitaar. Dus het wordt weer een uh, huiskamerachtig verhaal. Zo uh, kunnen we dat uh, zeggen. Nou, ik denk dat ik gewoon nog even iets doorga. Want dan hebben we de jongens uh, nog hier uh, de gelegenheid om uh, zich uh, nog een beetje voor te bereiden. Um, Nederlandstalig werk. En ook hij is uh, geweest. Toon van Miel. En dat is uh, dat nummer wat heel mooi is. Ik heb de wind nooit gezien.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 Oh, Martine Bond was dat. Nou, je hoort ze op de achtergrond, hoor je ze al een beetje aan het... Uh... Stemmen gaan het inzingen, dus ik hoop dat ik een beetje verstaanbaar ben, maar ik denk dat het wel gaat lukken. Um, twee nummers achter elkaar, Martine Bond met On The Run. Dat is een versie die wij hier hebben uitgezonden en ook zoals we hem hebben opgenomen. Daar heeft Marcus deze opname van gemaakt en dit is gewoon een eigen alternatief FM opname. Dat is wel heel erg leuk om dat te horen. En daarvoor hoorden we Toon van Mil, ook hij is geweest en ik heb de wind nooit gezien. Dat zijn uh, zo'n beetje de twee nummers achter elkaar. Nou, dan. Uh, leuk is dat. Als ik uh, nu echt sta te praten, dan uh, zijn ze ook inderdaad meteen uh, heel erg stil. Het lijkt wel een schoolmeester. Hoop het niet te zijn, want uh, er is maar één schoolmeester bij de Rob wordt En dat is P.P. Uh, Fischer. En uh, die kan ik niet nadoen. Dus. kan um, vast Blanco. Uh, die zijn uh, bezig uh, weer. Uh, ja, om zichzelf uh, weer op de kaart te zetten. Ze hebben helemaal aan het begin van dit jaar... Call Me Lucky Fat or Skinny uitgebracht. En Once Upon and Down... Dat is de, de, ja, min of meer een beetje de single die ze nu naar voren hebben geschoven. Ik geloof ook, ze komen ook hier naar Alternative FM op 15 oktober. Als ik het wel heb, dan komen zij hier wat, wat laten horen. Dus de agenda zit al redelijk strak en vol. Maar wat brengt canvas Blanco. Nou, ik zal zeggen, once upon, of once up and down. Dat is het verhaal wat je nu gaat horen. En het is een beetje Americana, country, folk. Once up and down. Quiet stream, we were sound asleep in a basket cradle. We were safe, we were safe. We grew colored feathers beneath the rays of the sun, always smiling upon, smiling upon. us So far lucky, mostly blessed Never down and hard depressed How you kept my spirit up How you kept my spirit Een van de nummers uh, die uh, Marcus van Dam heel erg uh, fijn vindt... is uh, deze uh, van Kim met Passing Car. En daarvoor hoorden we Canvas Blanco. <hums> en ik verslik me dus er zo wat bij. En dat, uh, dat is ook een uh, nummer uh, die zij naar voren hebben geschoven. Once Up and Down. Ik zeg dat uh, inmiddels ook niet meer verkeerd. Uh, ik heb uh, inmiddels de namen van de bandleden helemaal in mijn hoofd zitten. Want ja, ik heb de infopagina er even bij gepakt. En dan, uh, dan gaat het even wat vlotter... Helemaal voor mij uh, links met een uh, akoestische gitaar zit Erik. Klopt, hè? He? Helemaal goed. Uh, daarnaast zit Mark op uh, een cagon. Dan, nou, Bas is niet zo moeilijk, want die speelt de Bas. Dat uh, werd mij helemaal uitgelegd. Dus, uh, en Stijn op de toetsen. Dus uh, dat, uh, dat is NSM uh, voor een deel voor de backing vocals. En dat zijn dan de Lumberjacks. En natuurlijk uh, de dame in kwestie die het uh, voortouw neemt, dat is Lisa zelf. Um, ik zou zeggen, uh, welke twee nummers ga jullie spelen? We gaan beginnen met Stella en Mr. Jones. Oké! Okay. Your feet barely move when you're sleeping and as tiny as they are. silence that's still captured inside of your soul not even two feet tall yet so wise and pure so please hold your breath Yes, de kop is eraf in ieder geval. En Mr. Jones, en dat is heel erg leuk. Want uh, ik heb even wat Google-werk gedaan en op YouTube. En Daar kwam hij in één keer uit. Die miss, miss, Mr. Jones, hè? He, was het toch, Lisa? Yes, yeah, ja. Ja, um, want jullie zijn bij de Hoornse Televisie geweest en die hebben daar een opname van gemaakt. Ja. Yeah. En die heb ik eventjes uh, gedeeld op Facebook uh, van... ja, uh, ik heb wel de aankondiging gedaan... maar dan moet ik natuurlijk ook iets delen van... wie zijn ze nou? Dus ik heb me uh, juist dat uh, gedeelte er maar uh, bij, uh, bij gepakt. Oh, want, want dat uh, waren toch uh, naar mijn idee van... hé, hey, het is in de studio gemaakt, dus dat, uh, dat komt wel goed. Dan heb je ook een uh, betere, ja, betere opname en een betere mm -hmm. kwaliteit. En dus een van die nummers uh, was Mr. Jones. En die ga je dus uh, nu met de band... Uh, ja, hij gaat al anders klinken, denk ik. Hij gaat zeker anders klinken. Ja, ja, ja we hebben uh, natuurlijk normaal met volledig drumstijl. Klinkt hij wat voller. Ja. Maar we hebben nu ook uh, Smee erbij en die staat nog niet op die opname. Ah. en Stijn zingt daar ook nog niet, dus dat is sowieso al nieuw. Dat is mooi. Dus, uh, dus ja. wij uh, hebben toch een uh, wat uh, aangeklede versie van, uh, van uh, Mr. Jones. Ja. Eigen nummer, hè? Was dat toch? Ja, allemaal. Ja, ja, als allemaal als eigen nummers. Yes. nummers. Kijk, dat is, uh, dat is natuurlijk het. Uh, ja, want ik denk uh, aan. Uh, Mrs. Jones, die, uh, die oh, ene, die, die, die, ja. ja precies. Nee, dat is hem niet. Dat is hem niet. Nee. <laughs> Dit <laughs> dus, is onze Mr. Jones. Ja, uh, dat dus is uh, jullie uh, meneer Jans in ieder geval. Nou, mm -hmm. laat maar horen. One, two, three, Dear Mr. Jones. Ik zit dan even een tekst in te kloppen van een van foto die ik maak. Maar er zit toch wel heel veel ja, bezieling in. Je beschrijft eigenlijk als het ware hoe Mr. Jones in het leven staat zo'n beetje. Dat, ja, dat heb ik een beetje... Heel goed. Dat heb ik, ik moet dan multitasken. Ik moet schrijven en ja, opletten nee. met wat je zingt natuurlijk. Ik snap, ik snap het. Ja, en dat voor een man. Ja. Uh, goed, dat wordt weer heel erg rolbevestigend. Maar uh, dank jullie wel uh, trouwens. Uh, we gaan straks uh, na negenen nog even verder uh, met, uh, met nog vier nummers. Dus uh, dat, uh, dat hebben we dan ook wel weer. En uh, na deze song die ik nu nog klaarsta, ga ik nog heel even kort met Lisa praten. Want dat vind ik toch wel even leuk. Dus, uh, want uh, dan hebben we in ieder geval ook een beeld van uh, wat is die band nou. Uh, maar zover is het nog niet. We hebben ook nog uh, andere bands die nog op het punt staan om uh, ja, hun uh, carrière eigenlijk vorm te geven. Deze heette ook Alaska, maar dan Alaska Pollock. Uh, ze hebben een EP afgeleverd. Uh, Wolves en Wanna Get To Know. Dat is uh, het nummer wat, uh, wat ze eraf uh, hebben gehaald. Deze jongens komen uit het Brabantse land. En uh, dat is uh, Music In My Tree. Of In My Tree heet ze. Dat is uh, de, de volledige naam uh, van, de, van de band. En dat is uh, Paul Verschuur. Zoals die vol, he, voluit heet. En Not A Soldier hoorde je. Um, nou, tegenover mij uh, zit Lisa. Even... Hi. Ja, uh, het is een goede microfoon. Altijd even yes, spannend hij natuurlijk. Doet het. Hij doet het. Um, nou ja, ik, uh, ik, uh, jullie zitten hier op het Haarlem Conservatorium geloof ik hè? Ja. In Holland. Yes. Ja. Um, is deze band ook een beetje zo uh, uit uh, ontstaan? Uh, heb je ze heb je zo, zo gerecruiteerd, om het dan maar zo te zeggen, of niet? Ja, zeker. Ik uh, zat uh, hoe lang? Een half of zo op school. En toen uh, begon ik een beetje om me heen te kijken. Ja. En uh, toen heb ik eigenlijk op basis van persoonlijkheid en ook natuurlijk op stijl, heb ik gewoon gevraagd van: yo, zullen we een bandje beginnen. Aha, dus en dat, uh, zo zijn we bij elkaar gekomen ja, Een beetje de stijl, ik heb een beetje als jessie en soul Achtig heb ik het uh, toch wel neergezet Ja, pop-soul noemen we het zo Ja, nou goed, ja, zit, Er is, zit dan uh, toch ook ja. een klein jessie-ondertoontje ja, in uh, Dat ja, vind ik ook ja. wel fijn Ja, want anders dan heb ik uh, mijn verhalen voor de. Nee, klopt, helemaal, <laughs> we hebben een jessie-ondertoontje <laughs> uh, Is bewust voor gekozen Voor, de, voor deze stijl, of niet? Ja, het, het meeste komt vanuit mij. Omdat ik toch wel, uh, zeker in het begin, de meeste liedjes schreef. Nu schrijven we eigenlijk alles samen. Maar uh, dus, dus het is gewoon een beetje hoe ik het zeg maar in mijn hoofd had. En hmm. uh, we hebben voorbeelden waar we naar gaan, zijn gaan luisteren. En we zijn ja, eigenlijk gewoon ook door stijlen bij elkaar te voegen een beetje zo gekomen. Oké. Okay. Dus uh, ja, vandaar. Ik, uh, ik, ben, ik ben echt heel nieuwsgierig wat, wat jullie zo direct nog straks gaan laten horen. Dus uh, ik, ik, uh, laat me graag verrassen. Het komt goed, het okay. komt goed. Nou, we hebben er nog eentje te gaan. Dat is uh, zeg maar de, de band die wij vorige week hadden. En dat is Southbound. Maar dan in de echte versie zoals we het, uh, zoals we het kennen. Namelijk uh, het uh, nummer met de toetsen Feathers.